6 uur, het NOS-journaal, door Megens. Opstelte pleit voor zwaardere straffen bij voetbalgeweld. De Kamer wil af van 1040 uren norm in voortgezet onderwijs. NS en ProRail onder verscherpt toezicht. Minister Opstelte wil de straffen voor geweld tegen voetbalscheidsrechters verdrievoudigen. Hij wil dat scheidsrechters worden gezien als ambtsdragers.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 De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verplichte norm van 1040 uur in het voortgezet onderwijs aanpast. De regeringspartij PvdA steunt een oproep daarvoor van D66 en daarmee is er een meerderheid voor in de Kamer. D66 stelt dat veel scholieren maar wat op school rondhangen terwijl ze geen les hebben. De Kamer vindt dat er meer maatwerk moet worden geboden. Staatssecretaris Dekker moet begin volgend jaar met nieuwe plannen komen. Over de 1040 uren norm is veel discussie geweest. Onder het vorige kabinet werd de norm juist aangescherpt. De NS en ProRail komen onder verscherpt toezicht. De inspectie Leefomgeving en Transport doet dit onder meer vanwege treinongeluk bij Amsterdam begin dit jaar. De onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat in de dienstregeling van die dag... te weinig speling was gepland om de twee treinen elkaar te laten passeren. De inspectie eist maatregelen van NS en ProRail om de risico's te verkleinen. Bij het ongeluk in Amsterdam viel één dode en raakte 190 mensen gewond. De onderzoeksraad zegt verder dat er niemand was die opmerkte dat een van de twee treinen door een rood sein was gereden. Er is geen systeem dat automatisch waarschuwt wanneer een rood sein wordt gepasseerd. Drie bestuurders van scholengemeenschap Amos in Amsterdam zijn opgepakt vanwege fraude met subsidies. De directeur van de school, de voorzitter van het college van bestuur en de controller van de school... worden door de fiat verdacht van valsheid in geschriften...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 De beslissing leidde tot een verhitte discussie over de vraag of er dan nog voor het reces een debat kan worden gehouden over de opvang van asielzoekers uit ontruimde tentenkampen. De oppositie vindt de situatie zo urgent dat op korte termijn een debat nodig is. De Kamervoorzitter ziet daarvoor weinig kans, maar ze gaat wel haar best doen. De provincie Noord-Brabant wil dat reizigers de komende drie jaar toch vrijdagnacht en zaterdagnacht tot vier uur met de trein naar de Randstad en Schiphol kunnen reizen.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 Het weer vanavond en vannacht vooral in het binnenland opklaringen en dan vriest het licht. Aan zee blijft de kans op een bui en blijft de temperatuur boven nul. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er soms wat natte sneeuw en dan wordt het een graad of drie. Aan WB Verkeersinformatie. Voor de dinsdagavond is het een normale avondspits. De meeste vertraging rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Er staat nu in totaal 220 kilometer. Aantal bijzonderheden is flink toegenomen. Een aanrijding op de A10-de ring West tussen Westport en Rijs staat 8 kilometer. Tussen Oud-Zuid en Rijs zijn twee rijstroken dicht. Na een aanrijding blijven nog twee open. De andere kant op staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en Osdorp 9 kilometer. A15 gorkem rotterdam tussen knooppunt Gorkem en, en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijschok dicht. A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij knooppunt Brugseplein 4 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. Op de A50 Arnhem richting Os... de hele middag al lange file tussen Renkem en knopend Ewek 13 kilometer... heeft te maken met een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Bij knopend Ewek zijn twee rijstroken dicht. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtrek.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 Het NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. 8 over 6. Goedenavond. Zo direct Bonskoos Louis Vergaal over het geweld op en langs de voetbalvelden. Eerst het spoor. Want de veiligheid van het spoor kan en moet beter. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De onderzoeksraad heeft de frontale treinbotsing bij Amsterdam-Westerpark eerder dit jaar onderzocht. De oorzaak van de botsing was een menselijke fout. De machinist van de stoptrein zag het rode sein niet. Maar ook de verouderde beveiligingstechniek heeft een rol gespeeld, vertelt Tjeb Joustra van de onderzoeksraad. Er waren geen systemen die op de vergissing wezen. Nog de machinist van de sprinter, nog de verkeersleiding, nog de beveiligingstechniek merkte op dat de sprinter door een rood sein was gereden. De machinist werd niet gewaarschuwd dat hij een rood sein te dicht was genaderd of zelfs door rood was gereden. DNS heeft namelijk geen systeem dat de machinist waarschuwt als hij een rood sein nadert. En door werkzaamheden was de dienstregeling bovendien aangepast. Het was die dag veel te druk op het spoor. Een ander punt van kritiek is dat de treinen zelf veiliger zouden kunnen zijn in geval van botsing. In de spoorwegwet staat dat spoorpartijen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij alles wat redelijke mogelijk is moeten doen om treinen veilig te maken. Naar onze mening heeft de NS onvoldoende gevolg gegeven aan die zorgplicht ten aanzien van de woordsveiligheid. Bij het interieur heeft de NS zich beperkt om te voldoen aan het wettelijk minimum. Tjibi van de Onderzoeksraad. En naar aanleiding van de resultaten van zijn rapport komen de NS en ProRail onder verscherpt toezicht te staan van de inspectie leefomgeving en transport. Bert Meerstad, goedenavond. Goedenavond. Topman van de NS Verscherpt. Toezicht, wat vindt u daarvan? Um, we hadden dat verwacht. Sterker nog, het is ook vooraf aan ons uh, verteld... En het is van het hele arsenaal dat uh, de, uh, de inspectie heeft de lichte vorm die zij kunnen hanteren. En dat doen ze omdat ze vertrouwen hebben in de aanpak die uh, ProRo en NS al hebben uitgevoerd en die we nog gaan uitvoeren. De, de lichte vorm, wat, wat, we hebben gebeld met de inspectie, die zegt dat het een heel strenge maatregel is, de een naar hoogste maatregel. Nou, ze, ze kunnen kiezen uit een last onder dwangsom en uh, ze kunnen kiezen uit verscherpt toezicht. En ze hebben op basis van de gesprekken met ons gekozen voor die lichtere vorm. Ja, wacht even. Dus er zijn twee mogelijkheden. En, en uh, het is de enige worden en dat is de lichtste. En, en ja. zij zeggen dat is uh, de ene hoogste maatregel. Uh, uh, zij weten precies wat voor een arsenaal ze hebben. In ieder geval aan ons hebben ze aangegeven... dat het van de keuze die ze hebben, de lichte maat. In ieder geval om de vinger aan de pols te houden... dat wat moet gebeuren, gaat gebeuren. U zegt dat u dit rapport wil gebruiken... Uh, om als basis om de spoorwegveiligheid naar een hoger niveau te tillen. Zegt u daarmee dat het op dit moment nog niet veilig genoeg is? Nee, hey, reizen per trein is veiliger dan op straat lopen, veiliger dan fietsen, veiliger dan in de auto zitten, veiliger dan in het vliegtuig zitten. Maar zo'n ongeluk leert je wel dat ook wij nog veiliger kunnen worden. En dus hebben we ook direct na het ongeval maatregelen genomen. En zoals bijvoorbeeld waarop dat verscherpte toezicht plaatsvindt. Dat gaat namelijk zuiver over het plannen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. Uh, waarschuwingssystemen voor de machinist, wat ook aanbevolen is door de onderzoeksraad. En ook voor de treindienstleiders van Pro in de verkeersleidingsposten... willen we dus extra hulp om te voorkomen dat zoiets uh, vaker kan voorkomen. Maar Je zoals planning toen is gedaan... Dat, eh, dat doen we niet nog. Dat zijn we meteen mee gestopt, direct na het ongeluk. En daarmee is in ieder geval die veiligheid gegarandeerd. Dat is 100% waterdicht, die planning. Want dat is natuurlijk een samenwerking wat jullie met eh, ProRail moeten ondernemen. Nou, het wordt eigenlijk eh, echt waterdicht. Als het allerbelangrijkste gebeurt, namelijk dat ook het technische vangnet wordt uitgebreid. Het voorstel van zowel Pro als ons is om uiteindelijk ook als treinen onder de 40 km per uur rijden die ATB, automatische een verbeterde versie... die dus ook onder de 40 km per uur werkt, op alle seinen aan te leggen. Er zijn dus drie dingen die u opnoemt. Ruimer plannen met ProRail, nieuwe alarmeringssystemen... Uh, en het investeren in een vangnet. Er zijn toch drie punten waarvan je denkt... had niet één of twee daarvan al eerder ingevoerd kunnen worden? Ja, dit is ook uh, regelmatig, ook bij eerdere onderzoeken al aan de orde geweest. U dus zult zich misschien uh, herinneren dat meester Pieter van Vollenhoven, toen hij de onderzoeksraad leidde, ook vaker heeft gevraagd om dat vangnet. En uh, er is uiteindelijk, want die afweging wordt gemaakt op basis van de beschikbare middelen, is er gezegd een nieuw veiligheidssysteem komt, ERTMS. Daar heeft Inmiddels het kabinet ook van gezegd dat het er gaat komen in 2016. Maar het duurt nog 10 tot 15 jaar voordat dat overal actief is en werkt. 10 tot 15 wij jaar? Vinden, ja, en wij vinden dus dat we daar niet op moeten wachten. Dat vinden Pro en uh, NS gezamenlijk en overigens ook de andere spoorvervoerders. En daarom door moeten gaan met investeren... Ook met het huidige systeem dat goed werkt en ook goed kan werken onder de 40 km per uur. Al onze treinen zijn er al mee uitgerust. En het zou dus fijn zijn als ook uh, op de andere seinen dit uh, vangnet komt. Waarom Waardoor moet het we... 10 tot 15 jaar duren? Nou, dat nieuwe systeem is een uh, systeem dat nog in Europa wordt uitontwikkeld. En we gaan er in Nederland eerst pilots mee doen. En, uh, we werken maar er is ongeluk moment... gebeurd in het voorjaar met één dode en 190 gewonden dan een systeem wat dan via een systeem 10 tot 15 jaar moet duren... voor dat kan in werking kan treden? Nee, maar daarmee zou, zou u denken dat het huidige systeem niet voldoet. Wat het mooie is, dat we gewoon met het huidige systeem... ook al een volledig sluitend vangnet kunnen hebben. En dat is wat wij ook aanbevelen om te doen en om geld voor vrij te maken. Om uiteindelijk de scène waar het om gaat allemaal te beveiligen. Met dus het ongeluk wat in het voorjaar gebeurde... waarbij uiteindelijk een menselijke fout tot het ongeluk leidde... dat kan nu niet meer gebeuren? Als die, dat, de Pro heeft inmiddels 2.500 van de 5.000 zijnen waar het om gaat in de planning, waarvan er al 1.700 zijn aangelegd. De minister heeft al besloten in de vorige periode dat, die, dat dat tot 2.500 wordt uitgebreid. En wat wij dus aanbevelen is om daar niet mee te stoppen, maar dan door te gaan en dat bij alle zijnen waar het om gaat te doen. Een ongeluk zoals er gebeurde in het voorjaar kan nu niet meer gebeuren. Nou, uh, zeker niet zoals in het voorjaar, want we zijn al gestopt direct op basis van ons eigen onderzoek, direct na 25 april, om, een, uh, uh, om te zorgen dat treinen niet meer op dezelfde manier gepland worden als ze toen zijn gepland, namelijk te krap en op plekken waar de machinist niet verwacht dat er rood zijn is. We willen nu alleen dat er kan worden gewacht aan het perron of op een opstelspoor, maar niet meer op onverwachte plekken. En gedurende die verbeteringen houdt in ieder geval... de inspectie Leefomgeving en in Transport verscherpt toezicht op ProRail en NS. Dank u uh, wel. Is al, wij. Topnam van de NS, dank u wel. Dank u wel. Straks gaan wij praten over Zuid-Afrika. Kritiek van de kerken op het ANC. Eerst willen we weten waar de file staan. Jolanda van der Velde met de bij. Tim op 42 plaatsen. De laatste tijd komen er steeds wat aanrijdingen bij. Onder meer eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Rudolf Arentveen 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Een vrachtwagen stilkomen te staan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht is nu de spitsstrook dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht 7 kilometer file. Ook een aanrijding op de A28 volle Utrecht bij knooppunt er 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En nog steeds op de A50 13 kilometer. Van Arnhem naar Oswistad, tussen Renkum en knooppunt Ewijk. daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, Zuid-Afrikaanse kerken die hebben harde kritiek op de ANC. Ze zeggen dat de partij van oud-president Mandela, die op dit moment in het ziekenhuis ligt, dat de partij in moreel verval is. Volgende week is het ANC-congres. President Zuma wordt dan waarschijnlijk herkozen als partijleider. Zuidelijk-Afrika-kenner Peter Hermes, goedenavond. goedenavond. Zeg en vlak voor dat congres laten de kerken van zich horen. Is, is dat nieuwe kritiek van, van de kerken of uh, herhaald en goed getuimd? Uh, de kerken komen altijd met een soort herderlijk schrijven voor een dergelijke uh, uh, partijcongres van het ANC. Dat is altijd anderhalf jaar voor de verkiezingen, eens in de vier jaar. En ze zijn alleen deze keer veel kritischer dan ze, de laatste, dan ze sinds Mandela aan de macht is gekomen en zijn geweest. En dat heeft te maken eigenlijk ook met het, uh, de groeiende de corruptie, de onvrede in het land zelf. Die ze, en ze hebben, zijn zeer nauw betrokken geweest ook bij het hele... ...onderzoek naar het geweld wat er in die plaats plaatsgevonden heeft in augustus... ...waarbij 34 mensen werden doodgeschoten door de politie. En ze zijn er toch wel erg van geschrokken. Ze, hebben, ze vinden eigenlijk dat de corruptie binnen de partij van Zuma uh, uit de hand loopt... ...en dat ze eigenlijk uh, geen moreel kompas meer hebben waarop ze varen. En dat uh, hebben ze nogal in scherpe bewoordingen geuit... ...in de hoop daarmee enige invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming... Uh, tijdens dat uh, congres volgende week. Ja, terwijl uh, ze, ze natuurlijk kritiek hebben op mensen die aan de macht zijn binnen de A ANC. En dat is nou net de vraag of die mensen iets aan die corruptie zullen doen, toch? Ja, er is, er is inderdaad een vraag. Suma zelf bijvoorbeeld heeft 20 miljoen uit de staatskas gehaald om zijn eigen huis op te knappen. 20 miljoen? 20 miljoen, ja. En Zo. dat is gebruikt om bunkers eronder aan te leggen, om uit te breiden en om zijn nogal uitgebreide familie te huisvesten. Op een goede, op een luxe manier. En dat is natuurlijk eigenlijk schandalig. Je ziet de toenemende corruptie onder de ambtenarij en toegang tot ministers krijgen, vragen ze geld voor. Zelfs bij de politie is het aan het... Dus er is duidelijk sprake van een verslechterende situatie. Maar het allergrootste probleem is misschien ook nog wel dat mensen aan de, aan de basis, zeg maar, die hebben het laatste jaar hun, hun levensomstandigheden eerder zien verslechteren dan verbeteren. De, de, het verschil tussen arm en rijk in Zuid-Afrika is op dit moment het meest schrijnend van de hele wereld. Vroeger was dat Brazilië, nu is dat Zuid-Afrika. En dat groeit. En de mensen in de townships, met name in de rurale gebieden, daar gaat het buitengewoon slecht mee. Terwijl de ANC natuurlijk ontkant... net had, had beloofd daar iets aan te zullen doen hè, toen, toen ze aan de macht kwam. Met name Zuma. Met ja. name Zuma. En daarvoor natuurlijk ook wel weer Mandela. Hè, die, uh, ja. Dat was natuurlijk het hele idee na 1994. Ja, ja wat, wat, wat kan dat opleveren? Die... Nou, ik denk wel, de, de, de running mate van Zuma, degene die de deputy president van die partij gaat worden... en misschien dus ook van het land, is Cyril Ramaphosa. Ah. Uh, die is ook wel omstreden geworden omdat hij vroeger als vakbondsman uh, de, die mijnbouwbond heeft opgebouwd... en daar heel veel roem mee behaald heeft, maar nu dus in het bestuur zit van het bedrijf Lonro... Wat, uh, dat is van dat bedrijf waar die stakingen zijn geweest, bij die mijn En zijn bond is nu, ligt nu eigenlijk onder, voer, onder vuur van de werknemers dus. Maar hij is dus de, de running mate van Zuma. En dat zal hij dus ook wel worden volgende week. En dan uh, is dus... De, dat is wel een man die er bekend om staat dat hij veel meer tegen de corruptie is en corruptie bestrijdt dan Zuma zelf. En daar komen in, vanuit de samenleving... Zuid-Afrika is Zuid-Afrika's anders dan veel andere Afrikaanse landen... ...heeft in ieder geval onafhankelijke kerken, media, rechtelijke macht... ...hoewel de media beginnen dus langzamerhand ook uh, te merken... ...dat ze, dat ze uh, aandacht krijgen van, uh, van de regering. Er is een wet aangenomen die uh, ervoor moet zorgen dat uh, veiligheidsinformatie... ...dat die, die macht niet meer zomaar gepubliceerd worden. Maar voor de verdere zijn deze instituten nog behoorlijk onafhankelijk en zeer kritisch. En dat heeft invloed. Het ANC is, een, is in de kern een democratische partij. En het kan natuurlijk gevolgen hebben voor posities van... De meest corrupte mensen binnen die partij. En ik denk dat Zuma met Sila die aan die corruptie ook zeker iets gaat doen. Eh, na de verkiezingen althans, dat heeft hij bij herhaling gezegd. En nu zijn huis is afgebouwd. Wij gaan er volgende week vast meer over horen. Dank, Peter Hermes. Dan gaan we nu even in de versnelling van het A.C. naar de Formule 1. Afgelopen seizoen de Grand Prix in Duitsland. Let even op de lengte van de pitstop van McLaren-coureur Jensen Button. Into the he comes. Something around a 15 second loss is about right here. Lovely change. A lovely change. Telde u mee? 2,3 seconden. Zo lang duurde het om de banden van de auto te verwisselen. Dat was een record vorig jaar. Maar McLaren denkt dat het nog sneller kan. Twee seconden. Iemand die alles weet van het snel wisselen van banden is Armand Broekmans. Goedenavond. Goedenavond. Houd monteur bij het Formule 1-team van Sauber. Uh, wat was uw record? Uh, 3,2 seconden. Vier oh, banden. Wat traag zeg hij. In de tijd werd er nog uh, uh, getankt. <laughs> en de tanken, het tanken duurt tussen de 7 en 8 seconden. Dus je had eigenlijk een zeven van tijd om vier banden te wisselen. Geef uh, geeft een schuld aan de bediend, Dus kan dat in twee seconden? <laughs> uh, ik denk dat het mogelijk is, maar het is een... Uh, uh, een, een super samenspel tussen mens en machine, of mens en techniek eigenlijk. Want je hebt een uh, uh, ja, het moet, het moet kloppen als een Zwitserse uurwerk. Er hoeft uh, maar iets mis te gaan en het is, uh, het loopt uit de hand. Ja, wat, wat kan er misgaan? Uh, het meest kan gaan dat de auto vanaf de, uh, uh, van de krik afvalt. Het meest kan gaan dat de wielmoer wegvliegt als die er, eraf gehaald wordt. Het wiel kan er niet goed op gezet worden. In twee seconden moet, ja, er moet heel veel gebeuren in twee seconden. Hoe vaak oefen je daarop op zo'n dag als monteur? Het wordt in een weekend uh, uh, vaak twee keer uh, geoefend op de donderdagmiddag. En op de zondagochtend wordt het geoefend. En dat gaat uh, ja, vaak tot in en treuren met de meest uh, bizarre wendingen. Weet je, met neuswissel, bandenwissel, stuurwissel. Alles wordt geoefend. En, en doe je dan nog oefeningen met, met je handen in, in, die, in die tijd daartussen? Om een beetje snelheid te hebben van handelen? Uh, nee, dat gewoon door het oefenen, door de hoeveelheid oefenen, uh, komt, komt de routine. Oefenen met de ogen dicht? Uh, is ook al gebeurd. Uh, ge levert hele leuke tafereelen op. <laughs> Gaat dat gebeuren, die twee seconden? Uh, het, het, wordt, het wordt krap, maar ik denk dat het wel mogelijk is. We gaan maar er moet hopen. echt alles kloppen. Alle records moeten verbroken kunnen worden. Arman Broekmans, voormalig monteur, eh, monteur in de Formule 1. Dank u wel. Graag gedaan. We blijven bij de sport. Het weekend van bezinning in het voetbal... moet volgens Louis van Gaal, de bondscoach... een politiek vervolg krijgen. Omdat het geweld tegen grens- en scheidsrechters... zoals in Almere vorige week... volgens Van Gaal een maatschappelijk probleem is. We leven in een permissive society. Dat hebben we al gecreëerd in de jaren 70. En daar gaf de politiek ook richting aan. Op dat moment. En... Ja, ik denk dat, dat uh, natuurlijk is het uh, een gevolg van opvoeding en onderwijs en de directe omgeving. Maar de politiek moet kaders aangeven waarbinnen mensen zich veilig en fijn kunnen bewegen. Duidelijke maar die regels. kaders moeten wel geaccepteerd worden door het volk zelf... Ja, duidelijke regels waarbij ook duidelijke duidelijk is regels. wat respect is. Precies. En, en, en, en er zullen altijd mensen zijn die daar buiten gaan. Maar dan moet je ook een politieapparaat hebben. En die moet je ook steunen. Dat is op dit moment ook niet het geval. Ik denk juist dat de politiek wel richting aan moet geven. En ik hoorde uh, zoiets al vanmorgen dat er overleg was uh, gepleegd. Nou, als dat het gevolg is van de dood... Uh, van deze uh, goede man, dan, uh, dan heeft het nog er, ergens hè, uh, een functie gehad. Alleen ja, het is voor de mens in die directe omgeving een drama. Dat zijn Louis van Gaal tegen Bas Tiggeler. Het uitgebreide interview kunt u vanavond horen in Langs de Lijn. Dat begint altijd om tien uur tenminste, bijna altijd. Tien uur op radio 1. We het even hebben over de Patriots die naar Turkije gaan. Want de oppositie in de Tweede Kamer wil meer informatie van het kabinet. Over het sturen van dit afweergeschut naar Turkije. De bedoeling is om die daarin te zetten. En het Turkse luchtschuim te beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Syrië. Verslag even Wilke Boom in Den Haag. Waarom maakt de oppositie hier zo'n punt van? Nou, Tim, volgens de oppositie neemt het kabinet een loopje met de bevoegdheden van het parlement. Na het rapport van de commissie Davids. Over uh, Nederlandse steun aan de inval in Irak. Een rapport uit 2010 nam de Kamer een motie aan, bene van de huidige regeringspartijen... VVD en PvdA, waarin staat dat militaire missies... altijd via een zogenoemde artikel 100-procedure... aan de Tweede Kamer moeten worden voorgelegd. En dan gaat het om artikel 100 uit de Grondwet... die uh, de regering verplicht om hierover met de Kamer te uh, overleggen. Nou, volgens de oppositie is er geen enkele reden om daar nu van af te wijken. En uh, Sjoerd Sjoerdsma van D66 legt dat als volgt uit.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 Zeg hem, Wilco, het kabinet heeft natuurlijk wel meerderheid in de Tweede Kamer in ieder geval. Kunnen ze de wens van de oppositie na zich neerleggen? Uh, ja, zeker. En dat, het lijkt erop dat het kabinet dat ook wel wil. Want minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die schreef dat vanmiddag nog om, in, aan de Kamer. Hij vindt het niet nodig, want het gaat hier om de bescherming van NAVO-grondgebied. En dan telt die regel niet, vindt het kabinet, die regel van die artikel 100-procedure. Maar ja, als het om het uitzenden van militairen gaat... dan wil de traditie ook dat het kabinet altijd een zo breed mogelijke steun steunrecruit in de Tweede Kamer. Dus niet alleen bij de regeringspartijen langsgaat, maar ook bij de oppositie. En uh, de regeringspartijen VVD en PvdA, die zijn het dan wel eens met het kabinet. Artikel 100 niet nodig. Maar de regeringsfracties willen het ook niet heel erg hoog opspelen, zegt uh, Mark Verheijen van de VVD. Of er zoiets, uh, uitzending van militairen, of het nou defensief is of offensief, in welke vorm, moet je nooit partijpolitiek maken. Moet je nooit uh, zoeken voor de meerderheid plus één. Uh, maar moet je altijd zoeken naar uh, breed draagvlak. Ja, De regeringsfracties die gooien de deur dus niet dicht, ook al vinden ze die artikel 100-procedure eigenlijk niet nodig. Ja, in kabinetskring hoorde ik vanmiddag dat ze daar vinden dat de oppositie... niet op de stoel van de regering moet gaan zitten. Dus of de geëiste brief er ook nog komt, ik betwijfel het. Strikt noodzakelijk is het in, in elk geval niet. erkende zelfs die oppositiepartij vanmiddag. Maar de vragen zijn gesteld, en zo gaat dat in de Tweede Kamer. ban vanuit Den Haag, dank wel. Dan komen we nu bij de vraag van Joost Eertman. Tim en ik wens u een goede avond en ga naar Joost, Joost. De vraag van Joost Leermans. Ja, um, of heb je stelling van? Nou, ik, ik wil eigenlijk een felicitatie uitbrengen aan oh. jullie twee. Nou, dankjewel. Alsnog, alsnog gefeliciteerd allebei met de Nobelprijs voor de Vrede natuurlijk. We hebben met z'n allen gekregen. Ja, dankjewel. Ja, we doen dat te weinig, vind ik hoor, elkaar daarmee te feliciteren. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder. De EU heeft die Nobelprijs voor de Vrede gekregen. De grote vraag, en dan heb je toch gelijk, Lucia, dan ga ik toch die vraag stellen. Waarom hebben wij die Europese, uh, waarom hebben die Nobelprijs gewonnen als Europese Unie? Uit de 231 nominaties, 188 personen en 43 organisaties kwam die EU uit de hoge hoed. En uh, waarom... 60 jaar bijgedragen aan vrede en verzoening, zegt het Nobelcomité. Uh, ik vind dat de laatste jaren juist de Europa heeft bijgedragen aan verdeeldheid. Er is een economische crisis, Europese crisis. Er is geen eenheid tussen de lidstaten. En daarom zeg ik zometeen, de EU verdient die Nobelprijs helemaal niet. Reageert u maar op 0800 1121 of tweet mee met hashtag eens, hashtag oneens. De EU verdient die Nobelprijs helemaal niet. Ik hoor u graag in avondspits van WNL zometeen na het NOS-journaal. Tot zo.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 Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen? Ga naar svb.nl Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl Radio 1, het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil dat voetbalclub Nieuw Sloten blijft bestaan. Volgens wethouder Van der Burg staat de club bij de KNVB... eerder positief dan negatief bekend. Het bestuur van de club is zich dan ook rot geschrokken... van de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... en was mishandeld door jeugdspelers van Nieuw Sloten. Het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt teruggebracht. De komende drie jaar wordt het aantal beperkt tot 29.000. Nu zijn het er nog 32.000. Het heeft het kabinet afgesproken met omwonenden en de regio. Als er minder nachtvluchten zijn, dan moet de geluidshinder afnemen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verplichte norm van 1040 uur in het voortgezet onderwijs aanpast. Regeringspartij PvdA steunt een oproep daarvoor van D66. Daarmee is er een meerderheid in de Kamer. D66 stelt dat veel scholieren maar wat op school rondhangen terwijl ze geen les hebben. En de piloot van het vliegtuig waarmee de populaire Mexicaanse zangeres Jenny Rivera zondag omkwam... was 78 jaar oud en zijn vliegbrevet was al twee jaar verlopen. De Learjet stortte neer toen het toestel de zangeres overbracht... van een concert in Monterrey naar een tv-studio in mexico stad. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden van het land is vandaag een laagje sneeuw gevallen. En ook op dit moment trekken er sneeuwbuien vanuit het noordwesten het land binnen. En vanavond en vannacht komen die ook wat verder het binnenland in... zodat op meer plaatsen een laagje sneeuw kan vallen. En uiteraard moet u daarom vanavond en ook vannacht rekening houden met gladheid. Op de meeste plaatsen gaat het ook licht vriezen. Min 1 tot min 4. In de kustgebieden blijft het rond het vriespunt. Morgenochtend begint de dag met gladde wegen. En overdag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En ook trekken er weer buien over. De meeste in de noordelijke helft van het land. In de kustgebieden produceren die buien voornamelijk regen. Landinwaarts valt er natte sneeuw en vooral in het oosten blijft de sneeuw ook overdag liggen. De temperatuur loopt morgen uiteen van plus 1 in het oosten tot plus 5 graden vlak aan zee. De wind waait morgen uit west tot zuidwesten is matig in het warmgebied vrij krachtig windkracht 5. En donderdag is het ook nog wintersweer. Vrijdag vindt een overgang plaats naar aanzienlijk zachter en wisselvalliger weer. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog 36 files, bij elkaar zijn die goed voor 132 kilometer. De meeste files staan nog rond Amsterdam, de dagelijkse files lossen eigenlijk maar moeizaam op. Nog een paar bijzonderheden, er was een aanreding op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelof Aarnsveen staat 6 kilometer. Tussen Knoopend Burgerveen en Roelof Aarnsveen is de linkerreis ook dicht. Op de A10, de ring Amsterdam, was een aanrijding. Tussen Westpoort en Knopen de Nieuwe Meer staat nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En de hele middag al veel vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en Knopen de Ewek 13 kilometer. Dat was een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Tussen de Knopen de Valburg en Ewek zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits. Joost Eerdmans. De EU verdient de, de Nobelprijs niet. Ja, goedenavond, dit is Avondspits, bezorgd door WNL. Wel WNL. 0800-1121. De Europese Unie en de Nobelprijs voor de Vrede, het klinkt niet eens zo heel slecht. Mits je het maar snel genoeg uitspreekt. Want sta je even stil bij wat het nu eenmaal betekent, dan schrik je behoorlijk. Het comité in Oslo heeft namelijk zitten slapen. De EU heeft helemaal geen bijdrage geleverd aan die stabiliteit in Europa. Daar heeft namelijk de NAVO in de tijd voor gezorgd. De EU van nu is namelijk een voortvloeisel vanuit de EGKS, later EEG en weer later de EG. En dat waren nu juist verbonden en afspraken hoofdzakelijk op het economische vlak... En daarom is het ook zo raar dat juist nu de EU een Nobelprijs krijgt. Want is het niet zo dat er op dit moment geen eenduidig antwoord is op de economische crisis? Dat de heren en dames in Europa dagelijks bekvechten over hoe het nu verder met, moet met of zonder de Grieken? Zes decennia van vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa? Ik dacht van niet. En daarom verdient de EU de Nobelprijs wat mij betreft niet. Wel 0800 1121. Ja, goedenavond luisteraars. Heel Europa mag vanavond inbellen voor deze ene keer. All of Europe is invited to call me. We gaan praten over Europa en de Nobelprijs voor de vrede. Uit zoals ik net al zei tegen Lucella en, en Tim. 231 nominaties, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar uitgerekend daaruit is, is de Europese Unie gekozen... als winnaar van die Nobelprijs voor de vrede. Vrij bijzonder. Misschien een aanmoedigingsprijs. Zo kun je het nog, nog afdoen. Maar als het echt is voor geleverde prestaties... nou, ik zou zeggen een wanprestatie. Uh, 500 miljoen Europeanen hebben dat, uh, hebben dat gewonnen. U dus ook, die luistert, zeer waarschijnlijk. En uh, ja, ik zeg eigenlijk van, dat hebben ze niet verdiend. U kunt reageren, 0800 1121 of doe het gewoon via de Twitter. Uh, hashtag eens of hashtag oneens. Zometeen Albert Dijkgaan van SGP, maar eerst even iets. Tom Luijten zegt, eens, niemand in de EU zit te wachten op de Nobelprijs... behalve de overschatte politici in Brussel. Alsjeblieft, wees daadkrachtig, los de crisis nou eens op. Jan Karawans zegt, avondspits oneens. Binnen Europa geen gewapende conflicten. De prijs is zo gek nog niet. En Bas Hendricks zit het eens. De EU is een gedrocht waarin graaiende baantjesjagers floreren. En daarmee de opmaat voor een wereldoorlog nummer drie, zegt hij. Rutger Schumer, die hing al heel snel uit Ede, is onze eerste beller. Goedenavond Rutger. Dag Joost goedenavond met Rutger Schumer. Uh, ik ben het helemaal met de stelling eens. Uh, ik vind dat je een nog wel pas voor de vrede verdient... op het moment dat je daadwerkelijk een dienst of een prestatie hebt geleverd. En het is zo een niet zeggende prijs voor 500 miljoen Europeanen. Hij doet geen recht aan de prijs die, uh, die het van origine is, denk ik. Nee, misschien een beetje de traditie, net als Obama. Een prijs voor, voor inderdaad later uh, bewezen diensten. Ja, wellicht is het inderdaad, als je het dan schrijft, een aanmoedigingsprijs. Maar ik vind het echt een absurd iets. En het lijkt zo meer een politieke prijs te worden dat dat werkelijk ook de gedachte achter de Nobelprijs uh, uitstraalt. Ja. Ja, Rutger Jummer, dankjewel. De eerste beller was dat. Lola Patruijssel zegt... Eens, de EU is niet eens in staat zijn eigen zaakjes eens als in te regelen. Devaluatie de van de Nobelprijs vindt Lola dat. En Jeroen twittert... De EU verdient de Nobelprijs niet. Totaal mee eens. Hashtag Radio 1. Daar bevindt u zich inderdaad. En mijn stelling is, de EU verdient hem niet. Uh, Zometeen dus uh, de, uit de Tweede Kamer loopt hij weg. Albert Dijkga van de SGP. En uh, we gaan uh, meer kijken naar... Even Johan uit Lisse. Goedenavond. Goedenavond. Johan? Ik ben het met je eens, Joost. De uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede voor dit jaar is een politieke daad... van een stelletje sentimentele Noorse babyboomers. Beter bekend als het Noorse Nobelprijscomité. Ja. Als de EU deze prijs verdiend had... want inderdaad, de EU heeft wel voor vrede gezorgd... dan was dat bijvoorbeeld in de jaren negentig als EG. Toen, toen bijvoorbeeld Duitsland één werd... en toen de vruchten van vrede in erop werden geplukt... toen was het een... Een prijs die aan de orde was geweest. Nu is het gewoon verdacht. Het is een politieke prijs. En ik ben het met je eens dat de Europese Unie vandaag de dag. voor verdeeldheid en voor wrijving zorgt. en de Europese ja. volkeren tegen elkaar opzet. Dus door rigide vast te houden aan de Europese Unie. Aan, aan de euro zoals die nu is. Want het is overduidelijk dat Noord- en Zuid-Europa. veel te verschillend zijn voor één munt. Ja. En door nu dus Zuid-Europa als het ware. ...Duitse of Noord-Europese maatregelen op te leggen... ...die Zuid-Europa niet kan en wil uitvoeren. Dat ja, gaat ook ja. nooit lukken. Nee. En Noord-Europa moet ervoor betalen, vooral de middenklasse. Ja, zorgt alleen maar voor wrijving en onrust. Dus het is uh, te laat en zeer politiek. Kijk, en je zegt het wordt alleen maar erger. Uh, Johan, dankjewel. We gaan naar Albert Dijkgraaf van de SGP. Goedenavond, Albert. Goedenavond. Albert Dijkgraaf, uh, Tweede Kamerlid uh, van, voor de SGP. Eens of oneens met, mij, met mijn stelling? Ja, ik ben bang dat ik het helemaal eens ben met de stelling. Uh... Kijk natuurlijk heeft in de begintijd uh, de EGKS, de, de Europese gemeenschap voor kolen en staal, wel een rol gespeeld uh, dat er stabiliteit kwam en veiligheid. Dat was ook hard nodig na de Tweede Wereldoorlog. Maar die veiligheid en stabiliteit was er ook al heel snel. En, ja. en je ziet gewoon de afgelopen tien jaar dat Europa er een soortje van gemaakt heeft uh, door veel te veel macht naar zich toe te trekken. Uh, door in 1992 de domme beslissing te nemen uh, om, om de euro in te voeren, terwijl toen al duidelijk was van jongens dat wordt één grote puinzooi. Ja, ja en, en dat zien we nu, en we leiden toe. Miljarden die van Noord-Europese landen naar Zuid-Europese landen gaan. En je kunt erop wachten dat dat juist tot meer instabiliteit en onveiligheid leidt. Uh, ja. Omdat de bevolking op een gegeven moment zegt: jongens, dit is weer minder. Nou, meer. precies. Nou, Mark Smeet zou zeggen: we hebben, we hebben die, die 1 miljoen gewonnen. Dat is de prijs die we ervoor gekregen hebben uh, als Europa. Uh, van het Nobelcomité. 1 miljoen. Gaan we dat verdelen, wat de SGP betreft, onder, die, onder de inwoners van Europa? Of maakt het maar meteen over naar de Grieken? Nou, ik, ik zou het uh, willen besteden aan een clubje wijze economen... die nou eens een plan gaat ontwikkelen om, om uh, werkelijk een goede munten te krijgen. Mm. Want één ding is glashelder, op de weg zoals het nu gaat, gaat het gewoon mis... en moeten de miljarden bij, niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar... en ja. de komende honderd jaar als je zo doorgaat. Dus besteed die miljoen nou eens aan een plan om geleidelijk, want dat zal niet in één klap kunnen... dat, dat uh, stellen alle deskundigen je ook... Het, het zit helaas zo ingewikkeld in elkaar... dat je heel moeilijk in één klap terug kunt. Mm. Maar volgens ons kun je wel stapje voor stapje terug... te beginnen met de Grieken... Uh, en ook dat zal niet gratis zijn, dat zul je heel sociaal uh, moeten doen. Daar heb je een pot geld voor nodig. Maar doe dat maar, maar... in één keer, daar zijn we tenminste vanaf. De, de, de eindig, het eindigt gewoon niet, denk ik, uh, het, anders het Griekse drama. Maar even, is het niet gewoon chenant, Albert, als je, als je kijkt... Martin Luther King won hem, moeder Teresa, Rabin met, met ja, ja, ja. Peres en Arafat... Koffie en anderen namens de VN. Het is toch ja. eigenlijk gênant dat, dat de EU daarin staat in dat rijtje? Ja, ik, ik, ik, ik viel een beetje van mijn stoel af toen ik het voor het eerst hoorde, moet ik eerlijk zeggen hoor. Want, want als je zo met de Nobelprijs omgaat, uh, ik heb toch altijd respect gehad voor die prijs. Als je kijkt naar de meeste mensen die hem verdiend hebben. Ja. Uh, en uh, Hij is ook bedoeld voor mensen, niet voor instituties en instellingen. Hij is ook niet bedoeld om politiek mee te bedrijven. En het lijkt wel of dat uh, steeds meer gebeurt. Ja. Uh, dat zou gewoon absoluut niet zo moeten zijn. Nou, er ligt een verdenking bij de... de ik moet even goed naar het is vluchten dat ik het hoorde. De, premier, de voormalig premier, dacht ik, van Noorwegen... Die, eigenlijk, die in het Nobelcomité zit... en die eigenlijk altijd Noorwegen bij de Unie wilde trekken... dat niet lukte en nu zijn gram haalt via de prijs. Ja, het, het zou best kunnen. Ik, ik, ik weet het ook niet. Ik vind het in ieder geval uiterst dom van het Nobelcomité om, uh, om dit te doen. Ja. Inhoudelijk, maar ook omdat uh, ja, de prijs hoort gewoon naar mensen te gaan... die bewezen hebben dat ze heel veel moest gedaan hebben. Ja. En, ja. en je ziet wel vaker de laatste tijd met de Nobelprijs. Uh, de Obama kreeg hem ook heel vroeg. Terwijl hij nog maar moest bewijzen. Of die waarmaakte <lacht> wat de prijs in, in, in feite in? Nou, het is een bewijsprijs geworden waarschijnlijk. Van bewijs ja. Zoiets. Nou, da daar, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel aan, vind ik, vind ik. Met jou, Albert Dijkgraaf. Zeer bedankt voor je snelle reactie. Je gaat weer terug in het debat over de begroting in de Tweede Kamer. Succes daar, Albert. Albert Dijkgraaf van de SGP hoorde u. Tweede Kamerlid. Nou, ik lees u even voor wat de voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz, liet weten. Hij was diep geraakt. Hij zei, de verzoening, dat is waar de EU om draait. Hij huilde van, van plezier. Het kan dienen als een inspiratiebron, zitterde En Barroso, de president van de Europese Commissie, die zei... het is een grote eer voor de hele EU, alle 500 miljoen inwoners... om de Nobelprijs te winnen. En Van Rompuy, de president van de EU, die zei nog eens... met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede... wordt de rol van de EU als grootste vredestichter in de geschiedenis erkend. Bent u het met deze uh, ja, insiders eens? Of meer met mij als outsider... dat de Nobelprijs helemaal niet de EU toekomt? We nog reageren tot 7 uur op 0800. 111,21. Dit is avondspits. Ewin, Erwin Greven zegt Eerdmans. Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog faalde Europa schromelijk. Ze verdienen de prijs niet. Exact. Wijnand uh, zegt mij uh, Eerdmans. Ook al ben ik blij met 60 jaar vrede slaat deze prijs helemaal nergens op. En Maaike Zwart zegt uh, oneens. De EU is een origine. Natuurlijk om heel nobele redenen opgericht. Geen oorlogen meer gehad. Maar timing is inderdaad wel wat slecht. Laat uw geluid maar horen. Ik kom bij iemand die het helemaal oneens is. Fatima Bultif uit Amsterdam. Fatima. Ja, goedenavond, hallo. Hoi. Ik ben het uh, niet eens uh, met je stelling, uh, Joost. Mm -hmm. Want uh, ik vind uh, Nederlanders, kijk, ik heb een uh, Marokkaanse achtergrond, ja. dus ik, ik vergelijk het altijd met uh, Marokko of met Afrika dan, maar ik vind Nederlanders altijd heel bescheiden, heel nuchter. En ik vind eigenlijk dat Europa en vooral Nederland gewoon echt een schouderklopje verdient. Ja. En vooral als je het vergelijkt, ik begrijp, met personen kan je het niet zo vergelijken, maar als je het vergelijkt met andere landen, met andere werelddelen, nou, dan vind ik dat echt in Europa, vooral in Nederland, gewoon echt. Heel goed geregeld qua democratie, ja. qua mensenrechten. En um, ja, Europa en dan vooral Nederland, daar ben ik gewoon zo trots ja, je op. Je kunt trots zijn, ja. natuurlijk nee, ben je trots, maar het feit dat de, de, de hele oorlog in voormalig Joegoslavië helemaal niet is geslecht, sterker nog, die is bijna gecreëerd, kan je zeggen, door verkeerd ja. inzet uh, van, van, van, onze, van de legers. Uh, daar is een ja. drama. 8000 moslims zijn daar, zijn daar vermoord. Ja. Ja, dat klopt. En ik ben bang dat dat er dus gewoon mee te maken heeft... dat uh, ja, Europa en Nederland gewoon niet ervaren zijn in het voeren van oorlog. En dat zegt mm. natuurlijk ook heel wat. Ja, um, ja ik, vind, ik vind dat Nederlanders... Heel vaak twijfelen aan zichzelf en altijd maar vragen van... ja, maar wat, waar, waar zijn wij nou zo goed in en, en verdienen we het wel? Ik heb zoiets... Nou, we twijfelen, ja, we twijfelen niet aan Nederland, hoor. We twijfelen meer aan Europa. De prijs nee, nee, is niet ja, voor Nederland. Wij zijn, ja, nou, Nederland is echt gewoon... ja, ik weet het niet. Ja. Mijn grootste voorbeeld van hoe het moet. Ondanks de economische crisis, ondanks de problemen... Ja. Maar uh, nou, ja, nou ja, goed. We, ik, ik, vind, ik vind dat we trots mogen okay, zijn. Oké, Fatima, maar, we blijven het oneens. Dankjewel. 0811-21, de EU verdient die hele Nobelprijs niet. Sam van der Pol zegt: het probleem met de EU als winnaar is dit, als de prijs voor iedereen is. Deze tegelijk ook voor niemand, al voel ik er wel iets voor. En uh, P. Kuiper zegt mij, dankzij de Europese eenheid... is vrede in West-Europa zo gewoon geworden dat we het niet meer beseffen. 60 jaar vrede hier, dankzij de EU. Uh, verschillende reacties op Twitter, kijken hoe het op de beide bellers is. Rinus Lucas uit Oosterhout, goedenavond. Uh, goedenavond, uh, je uh, Ik ben het volkomen met de stelling eens. Uh, ik zie hier namelijk een ontwikkeling waarbij het eerder een politieke prijs wordt... ...als dat het dus uh, de bedoeling was van uh, de stichter van het Nobelfonds. Ja. Mm. Het de... punt is namelijk dat uh, als iemand iets presteert... ...en dan praten we over mensen of, of twee of drie mensen... ...neem het wetenschap, neem dus... Uh, ik bedoel, er zijn zoveel dingen die dus eigenlijk daarvoor meer in aanmerking komen. Ja. De... Ik ben gewoon bang dat uh, de Nobelprijs... ...of ze, ze zijn bang dat ze hem niet kwijtraken... Of ze gaan de politieke kant uit. En ja. dat vind ik een verkeerde tenens. Ginnis, wie had jij in gedachten voor de Noel Belprijs? Uh, nou, in ieder geval niet de huidige regering. Want daar ontbreekt de visie aan. Hmm. Maar dat is al jaren. Ik, uh, ik denk bijvoorbeeld aan, aan Rudding, om maar eens wat te noemen. Onno Rudding, ja. On oh, no, Ik bedoel, de man die dus jarenlang uh, en en ook uh, uh, lifting hebben in de tijd gehad, zo oud ja. ben ik nog. Ook tenminste, minister ja. tientje van lifting. ja, dat is mij ook nog. Het uh, tientje over... van lifting, ja, ja. ja, maar ook, ook dus het omwisselen dus van horen geld naar gewoon nieuw geld. Mensen die dus ja, een ja. visie hadden. Okay. En dat mis ik dus in, uh, bij deze prijs. Ik bedoel, je geeft het niet aan een instituut, je geeft het aan mensen die iets gedaan hebben. Ja, Oké. Okay. dat is in wezen mijn stelling. Daarom ben ik het er ook mee eens. Uh, Irinus, wij delen deze, deze analyse. Dank je zeer Rienis Lucas. Uh, we gaan naar Christian. Christian Overklift uit Sliederrecht. Goedenavond. Goedenavond, ik ben Christian Overklift. Ja. Goedenavond. Goedenavond Christian. Uh, ik ben... Hey, ik ben het volledig met uh, jouw stelling eens. Uh, het is een volledig politiek mandaat. Het is begonnen met uh, El met Gore, uh, Barack Obama en nu hebben we uh, de Europese Unie. Uh, het lijkt wel of het allemaal in elkaar grijpt en dat het ja. allemaal samenhang met elkaar heeft. Eng is dat, hè? Het idee dat zo'n Nobelcomité onafhankelijk is, dat wordt aangetast. Ja, dat vind ik uh, echt uh, vreselijk. En je ziet, ook, uh, uh, je ziet het ons eigenlijk... Uh, in onze politiek bestelt precies hetzelfde. Je hebt er bijna geen invloed meer op. Uh, iedereen of je nou links of rechts stemt, het lijkt me op dezelfde richting uh, uitgaat. Um, referendum uh, durven ze niet aan. Um, nee. Ik maak, me, ik maak me grote zorgen, laat ik het eerlijk zeggen. Oké, okay. Christian, de zorgen zijn genoteerd 081121. De EU verdient de Nobelprijs niet. Ik noem u ze even, Bill Clinton was genomineerd. Ook al iemand als Helmoet Kool uh, bijvoorbeeld. Of uh, Bradley Manning zie ik die de website WikiLeaks uh, van geheime militaire informatie voorzag. Dat soort uh, eigenlijk helden waren ook genomineerd, maar de EU heeft gewonnen. Vindt u dat goed of vindt u dat zeer onterecht? U kunt nog reageren tot 7 uur hier bij Avondspits. Paul Tammeling uit Dieren. Ja, goedenavond Joost. Eh, ik vind het fantastisch dat de Europese gemeenschap deze prijs heeft gewonnen ik uh, denk dat we als ons Europeanen ons moeten beseffen dat we een wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog met 50 miljoen doden en een Eerste Wereldoorlog achter de rug hebben met, weet ik veel, meer dan 10 miljoen doden. Ik denk dat de Europese gemeenschap een prachtig voorbeeld is van hoe landen en politieke leiders el zich uh, met elkaar kunnen verzoenen, ook al gaat dat van soms langs saaie onderhandelingen, ja. uh, dat dat de laatste 60 jaar bewezen heeft zeer po politiek uh, productief te zijn. Maar zijn we niet... Uh, om, om dan, om dan ja. Joegoslavië dan erbij te trekken vind ik niet helemaal correct. Hè. Joegoslavië het is een gebied dat niet behoorde tot de Europese gemeenschap. Het was een voormalig gebied uit het Sovjetblok. Uiteengevallen, eh, dankzij een eh, ingezet van de Verenigde Staten en de NAVO... en de Europese ja. gemeenschap, heeft uiteindelijk de conflict minder lang geduurd... Nou, dat zeg je nou goed. Ik bedoel, dat, nee, maar dat is de NAVO. Maar meneer Tameling, het punt is, is het niet dat Amerika, met name meneer Reagan, ons uit de shit heeft gehaald met de dreiging van het, van, het, van, het, van het communisme al die jaren na de Tweede Wereldoorlog. Is dat niet veel belangrijker? De NAVO die erbij gekomen is na de Tweede Wereldoorlog, zijn dat niet ingrediënten voor vrede in Europa? Daar heeft meneer Van Rompuy nou, en daar heeft de hele EU niks mee te maken. Hij was op econo economie gericht. Nee, het is natuurlijk on ongetwijfeld zo dat Amerika de Europese eenwording en verzoening heeft bevorderd na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Maar in Zwitserland is een groot instituut gevestigd geweest, dat ook nog steeds bestaat, waar Europeanen van alle volken eh, tussen 1945 en 1955 hard met elkaar gewerkt hebben aan die verzoening. Die is daarna doorgegaan. De, de vlam is niet opnieuw in de pan geslagen. Ja. Uh, natuurlijk is de Nobelprijs in principe een prijs voor één persoon, maar een de Europese gemeenschap hebben zo veel politiek leiders. U het goed. U leiders, vindt het terecht. Uh, ja, ja ik meneer en ja. mag ook een keer gezegd worden. U mag het zeker zeggen. Ik ben blij dat u belt. 081121 heeft meneer gebeld. En dat kunt u ook doen. Komt u hier binnen bij avondspits van WNL. Pieter Nel zegt mij nog, de Nobelprijs gaat naar projecten voor kinderen in oorlogsgebieden. De EU verdubbelt het bedrag tot 2 miljoen. Dat komt uit de telegraaf, zegt ze. Peter Klein eh, zegt mij, eens de grondslag van de EU is gelegd voor... Uh, de Wereldoorlog nummer 2 door industriëlen die uh, één markt één entiteit wilden, net als de USSR net als Hitler, broer van Nico zegt, weer eens meneer Eerdmans, veel EU politiek nadelige gevolgen in de derde wereld, en Hans Mekenkamp twittert, eens de EU is een geweldige organisatie, ben ook blij met reizen zonder grenzen, de één is geweldig maar had, het had, de prijs is geweldig, maar had 30 jaar later moeten komen uh, Simon, of sorry, Simon Gozensen uit Buren ja vertelt u maar we beginnen helemaal aan de verkeerde kant met een euro in te voeren. De Europese staten zijn cultureel zeer verschillend, allemaal zeer waardevol en hebben niets gemeenschappelijk. Er is geen militaire nee. eenheid, de economische eenheid is zeer betrekkelijk. Ja. 60% van de Fransen heeft geen idee waar Nederland ligt. Nou, dat is veel. U bent ermee eens, denk ik. Als ik even het tempo weer mag, mag aanschroeven... dan ga ik naar meneer Van der Poel uit Beeldhoven. Ja, goedenavond, met Van der Poel. Ja. Hallo? Hallo, u bent er. Ja, euh, nou ik ben het heel erg met uw uh, stelling oneens, want ik denk dat uh, wat de Europese Unie doet binnen de verdragen die zij nu heeft en die ook beperkt zijn, inderdaad tot economisch handelen, heel erg veel uh, uh, oorlog heeft voorkomen. Je vangt nu helemaal veel meer vliegen met uh, stroop dan met stront, zeiden ze vroeger altijd, en dat de NATO inderdaad met bommen kan gooien als er al oorlog is. Dat is niet de preventie, maar het is het oplossen van reeds uh, ja. uitgebroken conflicten. En maar... uh, Ik heb zelf een aantal keren voor de Europese Unie mogen werken. Hmm. <coughs> en als je ziet met hoeveel moeite en hoeveel zorg er geprobeerd wordt om de landen op lijn te krijgen... Nou, ik heb indruk dat, als en... ik mag onderbreken, dat juist alles op alles wordt gezet om, om zoveel mogelijk lidstaten dwars tegenover elkaar te zetten. Nee, met name Noord waar. tegen Zuid. Nee, dat is niet waar. Er zijn verschillende belangen in Noord en Zuid. Maar wees je ja. van bewust dat Californië ook al een paar keer failliet is gegaan. En dat de Verenigde Staten alleen maar zijn ontstaan naar een burgeroorlog. Ja, die en die hebben ook geen Nobelprijs gewonnen volgens mij, hoor, in Californië. Nee, maar we gaan nu hard op weg naar een Europese Unie. Ja. En we hebben een aantal politieke uh, oplossingen nodig... omdat we een monetaire Unie hebben gemaakt zonder een uh, politieke Unie. Dat gaat niet, dat, dus daar zal aan gewerkt moeten worden. Ja, en... Maar de stelling dat, uh, dat die vredesprijs niet verdiend is, nee. dat is echt volkomen nou. onterecht. Oké, okay, meneer Van der Boel, genoten... Dank u, dank u zeer. De EU verdient de Nobelprijs niet, zeg ik. Jamario Dumontjeff zegt eerbans het Afghaanse meisje Malala... die opkomt voor de rechten van de vrouwen in Afghanistan... en tegen het Taliban opkomt. Daar gaat de prijs dan... of het geld naartoe, begrijp ik. Edna McCloy zegt, eens los van de EU... de Nobelprijs voor de vrede zou exclusief voor personen moeten blijven... en niet voor organisaties. Ook een duidelijk statement. Naar Dick Kluis uit Zuid-Laren. Goedenavond. Hallo. Uh, ik ben het eens met de stelling... Want ik vind, ze hebben dan de prijs voor de vrede gekregen. Maar ze voeren een zwaar oorlog tegen hun burgers. Vooral de zwaksten in de samenleving. Kijk, nou, dank u zeer voor het meedelen daarvan. Um, we gaan, Jan van der Wel, die zegt op Twitter... avondspits, een egaliserend concept als de EU verdient. Geen vredesprijs, vrede is namelijk respectvol. het respectvol in stand houden van de verschillen. U kunt al meedoen deze laatste minuten, luisteraars 081121. Uh, Djoeke uit Amsterdam, goedenavond. Ja, dag Joost. Um, ik ben het heel erg eens met je stelling. Ik denk ook niet dat er uh, een zinnig mens het mee oneens zou kunnen zijn. En ik vind het iets anders, vind ik heel aardig, dat iedereen nu roept op het ogenblik van er is zoveel jaar al geen oorlog in, uh, in Europa. Nee. En dat is niet waar. Er is een verschrikkelijke oorlog aan de gang doodgriezelen. die mensen ziek maakt, die mensen angstig maakt, die maakt dat mensen ontsporen, die heel veel geld gaat kosten in de toekomst. En dat weten ze wel natuurlijk. De oorlog, dus ja. Dus met ja, de economische oorlog. En die is doodeng. Die is doodeng, mevrouw u zegt, dat, dat, dat, en gaan we daar Gaat de, de oorlog ooit eindigen? Of zegt u, de EU kan die prijs wel verdienen, de Nobelprijs? Maar dan zal het misschien over 50 jaar zijn. Uh, nee, niet door deze mensen. Want de mensen die nu bezig zijn, ook de mensen die de Nobelprijs uitreiken, kennelijk... die zijn niet bezig met een Verenigd Europa. Die zijn bezig met hun eigen banen, met hun eigen ideeën. En die zijn, die zijn doof en blind voor alles wat er om ze heen gebeurt. Dus nee, dat gaat nee, niet veranderen. dat me... is juist wat... Ja, dat is juist de vraag. En nog één vraag. Denkt u, waar, waar zou het geld naartoe moeten gaan? Die 1 miljoen aan prijzengeld voor de EU? Nou, er was, um, er was een meneer die net een heel goed idee had. Um, probeer te bereiken dat de economen een uitweg vinden uit deze ellende. En dat is al moeilijk zat. Maar in ieder geval, ik, ik zou dat geld doen, uh, nou ja... Ik moet zeggen, voor, voor een stichting van het opvangen van, van mensen die echt... Bijvoorbeeld jonge mensen ja. in, in Spanje, zou nou, ik maar bijvoorbeeld. Oké, Juke Paré, dank u zeer. Ik wou de laatste bellen, en dat is een Belg. Dat er nog iemand van buiten Nederland, een echt Europeaan... maar dan vanuit België. Goedenavond. Een korte reactie, alstublieft. Uh, ik ben het volledig oneens met u. Wat is uw naam? Uh, mijn naam is Tom. Ja, zegt u maar. Ik ben het volledig oneens met u... Uh... De Europese Unie verbindt net alle lidstaten. Als de Europese Unie er niet zijn, dan uh, is er veel meer verdeeldheid. Is er, uh, het is veel gemakkelijker om lidstaten tegen elkaar op te zetten. Lidstaten die met elkaar oneens zijn, kunnen er op in conflict komen. En het EU zorgt voor een forum waar de lidstaten samen kunnen komen. En, en, uh, kunnen komen. En uh, ja, de EU verbindt. Ja. De EU de EU verbindt. Nou, ik, ik, deze verbinding houdt houd dan even nu op te bestaan tussen ons twee. Dank u zeer. Tom uit België. De EU verbindt, zei hij. Uit België kwam ook een beller. Leuk, de EU verdient de Nobelprijs niet, zei ik. Maar helaas moeten we nu een punt zetten Want de uitzending. Zit erop. U kunt op twitter.com verder kijken... ...hoe de discussie en het debat uh, verloopt. En uh, we zijn er morgenavond natuurlijk weer met een nieuwe avondspits. Nu gaat kunststof verder met journalist Hendrik-Jan Korterink. Vannacht om twee uur, vergeet u het niet... ...is WNL er alweer op Radio 1 met onze vrienden van de nacht. Onder andere Joël Voordewind van de ChristenUnie en Bram van Oijk van GroenLinks. Vanaf twee uur dus. En onze collega Leonie de Braak is morgenavond weer present. Sorry, is ochtends vanaf zeven uur met Vandaag de Dag. Met tal van actualiteiten van de dag. Zij heeft in de studio econoom Alex Klein en internetspecialist Danny Mekic. Ga dus kijken. En u kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren op www.omroepwnl.nl. Avondspits. Graag tot morgen. Dag. Cliënten klagen. De tuchtrechter heeft hem levenslang geroyeerd. Sterker nog, ik mag mijn beroep niet maar uitoefenen. En de belastingdienst zit achter hem aan. De publiciteit komt over de fiscus en dan gaat men klagen. Lukt het Teflon Bram om overeind te krabbelen? Ik ga dus in beroep. Vrijdag in Brans met boeken. Het geheim van Bram Moskowitz. Het is zoals het is. Wim Brans in gesprek met misdaadjournalisten Marian Husken en Harry Lensink... over het verhaal achter de val van een topadvocaat. Radio 1.